Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Een vrouw uit Zweden heeft haar zoon tientallen jaren gevangen gehouden. De Zweedse media melden dat een moeder van 70 is opgepakt in de hoofdstad Stockholm. Ze zou haar zoon sinds die een jaar of 12 was binnen hebben opgesloten. Ze leefde in totale afzondering in een zwaar vervuild huis. Tot er een familielid langskwam dat zag wat er mis was. Het appartement was al jaren niet schoongemaakt en lag vol troep. En de zoon van 41 lag op de vloer onder een deken. Hij was zwaar onder voet, had geen tanden meer in zijn mond, kon niet praten en nauwelijks meer lopen. Buren wisten niet eens dat de vrouw ook nog een zoon had. Oh shit, hoe is dat zoon? is dat zoon? Of een shot dat er door is. een verzwaande en de zoon ligt inmiddels in het ziekenhuis. In Vlaardingen staat een bowlingcentrum in brand. Het gaat om Dok 99, waar ook een restaurant in zit. En er komt veel rook vrij. Mensen in de buurt moeten de namen dicht houden. Volgens de brandweer was er niemand in het pand toen de brand uitbrak. Een Rotterdamse scholier is vrijgesproken voor een uit de hand gelopen examenstunt. Vorig jaar reed hij met een terreinwagen rond bij school. Een meisje dat op de motorkap danste viel eraf en werd overreden. Ze raakte zwaar gewond. Het openbaar ministerie had een taakstraf geëist, maar daar gaat de rechter dus niet in mee. De komende twee weken geven BOA's nog geen boetes als je geen mondkapje op hebt. Dat zegt de voorzitter van de BOA-bond. De administratie is nog niet op orde. Nee, elke boete heeft een feit komende, van het Openbaar Ministerie, volgens mij. En dat is bij deze nog niet, nog niet helemaal administratief rond. Maar dat is een detail, euh, want er zou toch niet, toch niet geschreven worden vandaag. De BOA's spreken mensen alleen aan. Sinds vandaag is een mondkapje verplicht in alle publieke ruimtes. Agenten kunnen wel een boete geven als je hem niet draagt. En het kost je 95 euro. Het weer: het is vanmiddag wat vaker droog. Zo nu. Nu en dan kan de zon tevoorschijn komen. Het is 7 tot 10 graden. Morgen is het bewolkt en druilerig. En een paar graden kouder. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 9 kilometer stilstaand verkeer tussen Roelofarendsveen en de Schiphol-tunnel. Een half uur is de vertraging, twee rijstroken zijn nog dicht. Verkeer kan omrijden vanaf knopen de Hoek via de A5 en de A9. A4 Den Haag Amsterdam bij de Nieuwe Meer, 3 kilometer file. Op de A10 uh, richting de Nieuwe Meer tussen Am afrit Amsterdam Centrum en Oud-Zuid, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de verkeersinformatie.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 ja, we zijn weer terug, lieve luisteraars. Uh, tweede uurtje van deze lunch doen we op 1 december. Alweer, wat vliegt het jaar toch? Wat vliegt de maanden? Vliegt de tijd? Toch? Nou, echt gaat zo ja. snel. Het, uh, de komende tweede uurtje gaan we ook weer de beproefde dingetjes doen. Wat, uh, wat mededelingetjes. Wat gezellige muziek. Misschien hebben we nog artiesten van de dag. Hebben we ook nog. Loes gaat het weer doen. En, en, het, uh, en het menu, hè? Wat gaan we eten? Ja, echt? wat gaan we eten vandaag? Ja, staat het al op het gas? Ja, ja? nou, bijna. Oké. Okay. Nou, dan gaan we eerst maar even een uh, leuk nummerje op. Ja, komt ie? Ja, Welk nummertje dan? Anieter mij run to me Zo ja. If ever you've got rain in your heart, your eyes to love me. Let it be like they said it would be, me. me loving you, girl, and you loving me. Am I wise to open up your eyes to love me? Mag niet aan mij, samen met uh, Leentje Touwer. Ja, Leentje Toren. Lee Towers. Lee Towers, toch? Ja, ja. Wat is er dan, luus? Ja, want je dan oh, Leentje toren. toren. Ja, ik weet het niet. Jij uh, gaat uh, iets vertellen over uh, ja, de pre Ja, de Sinds vandaag hebben we geen uh, woonstichting De Kei meer... maar is het uh, overgenomen door uh, Pre-Wonen. En uh, Pre-Wonen is blij met het vertrouwen dat De Kei... en alle overige partijen... Uh, hiermee haar, in haar hebben uitgesproken. Uh, in nauwe samenwerking met de Zandvoortse huurdersorganisatie HPZ... en de gemeente Zandvoort... Was, uh, is Woonstichting De Kei begin 2019 gestart... met de zoektocht naar een woningcorporatie... die het Zandvoortse woningenbestand zou kunnen gaan overnemen. Na een zorgvuldig proces kwam Pre-Wonen uit de bus... als de meest geschikte kandidaat. Met deze overname voegt Prewonen 2500 woningen toe aan haar portefeuille van 16.000 woningen in regio Zuid-Kennemerland en Eimond. Anke Huntjes, bestuurder van uh, Prewonen, uh, zegt trots kan ik melden dat ook deze Zandvoortse huishoudens vanaf 1 december kunnen rekenen op onze service- en dienstverlening. En samen met onze stakeholders gaan we de sociale huisvestingsopgave verder Vormgeven. Voor de huurders verandert er niet veel. Uh, vanaf komende dinsdag, vanaf vandaag dus, kunnen zij met alle vragen en opmerkingen terecht bij Prewonen. Onlangs zijn zij geïnformeerd over de bereikbaarheid en werkwijze van Prewonen. Hopelijk uh, bevalt het en uh, is het uh, een goede. Ja, zal dit ook een, uh, een begin kunnen zijn van wat uitbreiding van de woonruimte voor onze jongeren? In ja, ons dorp, ja, nou, ik weet het niet. Zij reed... zijn natuurlijk niet alleen van afhankelijk. Er zijn meer partijen bij betrokken ja. natuurlijk. Maar ik reed toevallig vorige week... langs uh, het... Uh, het uh, gemeentehuis van Bloemendaal. En daar uh, stonden allemaal witte... Ja, zond, het stond heel gezellig. En uh, bij nader... Uh, dat, dat ik het na, benader uh, bekeek... kwam ik erachter dat er... 4000 witte vlaggetjes prijkten op het grasveld. Van het gemeentehuis van Bloemendaal. De initiatief... De van die actie was Jordi Pijs. Uh, hij is 24 jaar. Heeft een duidelijke boodschap. Uh, help, ik vertegenwoordig een van de bijna 4.000 jongeren... die een betaalbare huurwoning zoeken in de gemeente Bloemendaal ik denk dat de gemeente Zandvoort daar ook wel bij kan uh, aansluiten. Dat doet me denken aan onze Romy die oh, we onlangs in ja, uitzending gaat hebben natuurlijk. En misschien ja, is het een leuk idee om ze samen te, een beetje te verenigen. Ja, hij is, uh, hij is inmiddels ook al drie jaar actief aan het zoeken en staat zeven jaar ingeschreven... om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. En je komt er voorlopig nog niet doorheen. Inmiddels ben je wel toe aan die stap om uit huis te gaan. Ja, ja, het is natuurlijk. Dat is een heikel punt. En het zal niet ja. alleen in onze gemeente het zijn, ook in andere gemeentes. En uh, er mag wel wat meer aandacht gegeven worden aan huisvesting ja. voor jongeren. Maar hij zette ze erin. En uh, er waren mannen met, van de gemeente Bloemenwel. Die haalden ze er alweer uit. Dus ze waren er niet blij mee. Jammer. Ja. Uh, we gaan naar Sinterklaas. En we moeten natuurlijk een leuk, uh, leuk uh, stukje cabaret bij. En uh, je, als we dit opzetten, dan heb je even tijd om, in ieder geval, om je, je uien schoon te maken. Je ja, aardappelschil voor je recept als het nodig is. Want het duurt nog wel even. Hier is Toon Hermans. Nee, hey, maar ik geef maar een idee. Ik ben niet opgevoed met cadeaus. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit cadeaus gehad. heb. Ook niet met, met december. Hoe heet het? Met... Uh, uh, <lacht> ik heb Van die hele Sniklaars heb ik nooit wat gehad. Maar ik deed alsof ik niet bestond. <lacht> ja, ik vind een nare man. Dat mag je rustig weten. Die hel is niet klaar is, daar hou ik helemaal niet van. Met een vervelend personage. <lacht> Mrs. <z 'n> schimmel. <lacht> Kijk, ik hou niet van die man. Ik heb een weinig mensen een hekel, maar kan die man niet uitstaan. Schijnheilig, hè? <lacht> Mag hem niet, die man. Onsympathiek individu.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 Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gaat. Je kunt nog een beetje lopen zoeken waar het spul ligt. Mag die man niet hoor. Is niet, Niklaas niet. Vervelend persoon. Oneerlijk ook. Oneerlijke man. Er waren kinderen die hadden cadeaus. Dan liepen de treinen door de kamer.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 En mijn sprijom, kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dus zag ik meteen. Had de mijter erop. En een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieterman knecht. Pieter maar dat was helemaal geen Pieterman knecht, maar Jo. Dus zag ik meteen, want die. Die had een paar dingen, die heb ik nog nooit bij Pieter Magnet. Jullie gezien. Ja, maakt me aan het lachen, weet u dat? Dan nou zit ik te lachen aan mijn eigen ellende zeg. Want het is mooi waar wat ik vertel hoor, ik heb nooit iets gehad van die man. Ik kan er niet uitstaan. Er waren kinderen die hadden mecano dozen en een auto Nou, dat had ik ook wel gewild. Ik had niks. Ja, ik kreeg wel eens wat. Ik kreeg wel eens een spelletje of zo. Er lag wel een spelletje, zo. Ieder jaar lag zo'n spelletje bij de kachel. Nou, ja, een of ander stom ding. Ja. Een spel. Ja, dat kostte niks. Dat was zo'n potje met van die plikken erin. Die stomme dingen heb ik wel gehad, van die spelletjes. Blaasvoetbal. Ken je dat? Blaasvoetbal heb ik ook gehad. Zodat je elkaar vol te spuren. Van die stomme dingen, van die spelletjes. Hengelsport. Ik weet niet of je dat ook, kind. Was ook een ding van niks. Was een aquarium, dat kon je opvouwen. Stom ding, vond ik het. Ik kan je het herinneren? Was een papieren ding, was een heel Kon je zo uitvouwen. We zetten je zo op tafel. Er waren vissen opgeschilderd. Het leek heel wat, maar als je zo van boven erin keek... zag je het kleed. De vissen lagen op het kleed... met een ring in de neus... en een rugnummer. Ik vond het een dom spel. Er was een stok bij me, met een touw eraan en een magneet. Kan je het herinneren? zat je de hele dag in die bak te klooien. vond een zenuwenspel. Was je maar gaan peuteren met die vis... en had je hem bijna boven... en dan flikkerde hij weer terug in de bak. Ja, onmiskenbaar. Ons eigen toonhermans was dat toch. Hey, Luus, hij is oh, leuk, Hij, was hij blijft wel mooi. Wel. En natuurlijk heel actueel in deze tijden. natuurlijk. He? Ik weet nog precies... dat hij op televisie is Geweldig. Paper Roses van Mary Osmond. Uh, we gaan even iets aan de geven van het goede doel dus. Even kijken. De donatieactie van Intertoy's. O, oh. ja, dat is wel leuk. Uh, de tweede landelijke donatieactie van Intertoy's voor Jantje Beton is van start gegaan. Van 16 november tot en met 24 december kunnen klanten van de 200 Intertoy's filialen bij de kassa 50 uh, eurocent doneren aan Jantje Beton. Doneren dat kan in de winkel en online. De opbrengst gaat naar projecten van Jantje Beton. En met de opbrengst helpt Jantje Beton... kinderen in kwetsbare speelposities. Buitenspelen is niet alleen gezond... maar ook leuk, zegt Daaf Eensberg... directeur van Jantje Beton. Juist nu in deze bijzondere tijd... We kinderen ont, uh, moeten kinderen ondanks alles kunnen genieten... van een leuke, vrije tijd. Samen met vriendjes en vriendinnetjes... spelerinneringen maken... waar ze later als volwassenen met veel plezier... op terug kunnen kijken... Dat is volgens Ensberg helaas geen verzelfsprekend iets. Denk alleen al aan kinderen met een handicap of een chronische ziekte. Ze hebben minder vriendjes, spelen minder vaak buiten... en juist nu is dat de kans op een isolement en eenzaamheid voor hen groter dan ooit. Intertoys en Jantje Beton werken met deze actie voor een tweede keer samen... nadat de eerste landelijke donatieactie beide partijen goed was bevallen. Door deze geweldige samenwerking met Intertoys kunnen we als Jantje Beton... zorgen dat meer kinderen buiten en, heel belangrijk, samen kunnen spelen... De, de, de actie, dat is klanten vanaf 18 jaar en ouder... kunnen tijdens het afrekenen zowel in de winkel als online... een minimaal bedrag van 50 eurocent of een veelvoud hiervan doneren. Dit kan bij een aankoopbedrag vanaf uh, 10 euro. De opbrengst gaat naar projecten voor kinderen in kwetsbare speelposities... zoals kinderen die in armoede leven of kinderen met een verstandelijke beperking... zodat ook zij gewoon buiten kunnen spelen. Drie op de tien kinderen spelen nooit of maar één keer per week buiten. Dat is heel alarmerend. Met dank aan en aan klanten kan Jantje Beton meer kinderen en meer, uh, bui, uh, meer la, buiten laten spelen. Voor informatie over de projecten van Jantje Beton, kijk op projecten. Dat is toch wel weer een heel goed idee, dit Ja, dit is een uh, heel goed initiatief weer. Ja. ja. Uh, Mooi dat het uh, ook steeds terug kan komen dan. Ja, het is wel leuk. En gewoon dat je gewoon samen iets doet voor, voor, voor groepen die toch wel een beetje in de minderheid zitten. Het is altijd heel leuk. En uh, de samenhorigheid. Uh, ga jij het weer Dil? Ja. Dat lijkt me wel leuk. Ja, hoewel, Altijd belangrijk. Uh, hoewel officieel de winter pas uh, 21 uh, december start gaat... dan is het toch gelijk de kortste dag. Hè? Ja. Dan gaan we gaan ja. daarna weer een beetje omhoog. Uh, gaat vandaag dinsdag 1 december het begin van de meteorologische winter in. En dat is in het weerbeeld te merken. Het weekend verliep al een stuk koeler als de dagen ervoor... En ook de komende week zullen er een paar koude nachten tussen zitten. En met name was dat gisteren het geval. En later in de week is de kans op nachtvorst groot. Deze dinsdag is gestart met weer met flinke buien. En bij die buien was er ook kans op, een haag, op, een, op hagel en ook op een klap onweer. Vanmiddag neemt de buiigheid wat af en breekt wat vaker de zon door. Bij een stevige wind wordt het 9 graden Vanavond en vannacht is er wisselend bewolkt droog. Het koelt wel af naar een graad of 4. Morgen wordt een droge dag met veel bewolking. Er waait een zwakke wind uit het zuiden en het wordt 7 graden. En ook donderdag is het bewolkt en krijgen we de zon niet te zien. Uit de bewolking valt van tijd tot tijd regen en het wordt maar 6 graden. De dagen daarna blijft het vrij koud met maxima van een graad of 5, 6 in de nachten ligt de temperatuur iets boven het vriespunt. Het weerbeeld is licht wisselvallig met kans op regen. En misschien valt er ook wel een keer kletsnatte sneeuw. En voor de zon is er helaas niet al te veel ruimte. Tot zover het weer. Ja, het hoort een beetje bij december. Ja, Ja toch? Ja. We gaan verder met Mark en En drie en Don't Leave Me lief. wat een lekker nummer was dat. Uh, onze lucie gaat de, de artiest van de dag, artieste van de dag, gaan ze inleiden. Ja. Nou, begin maar. Ja, ze is een Amerikaanse zangeres, actrice en comedienne. Ze is vandaag 75 geworden. Ze is geboren in december 1945. Haar Joodse ouders vernoemden haar naar de actrice Bette Davis. En ze is ook bekend geworden onder haar informele artiestenaam The Divine Miss M. Uh, we hebben het dus over Bette Midler. En uh, Bette Midler studeerde drama aan de Universiteit van Hawaii. En waar ze ook uh, onder andere bevriend raakte met uh, Barry Menelow die haar begeleidde op de piano. Hij produceerde ook haar eerste album The Divine Miss M. De legendarische Sophie Tucker is van grote invloed op haar geweest. Haar eerste filmrol was in de film Hawaii als figurant. Waar ze een zeezieke passagier speelde. Uh, Midler verscheen ook in The Fiddler on the Roof op Broadway. Maar haar zangtalenten maakten haar een ster. Haar eerste filmrol was haar was als drugsverslaafde rockmuzikant in de film The Rose. Die was gebaseerd op het leven van Janis Joplin. En zij kreeg een Oscar-nominatie voor Best Actrice voor deze rol. Andere films waarin zij speelde... was uh, Scenes from Mal, voor the Boys. En hiervoor kreeg ze ook een uh, Oscar-nominatie. Hocus Pocus, The First Wives Club, The Stafford Wives... en Isn't She Great?, maar haar grote, haar grote talent was toch wel uh, het zingen van uh, ontzettende mooie nummers. Zoals The Rose, uh, In The Mood, The Beast Of Burden uh, in 19, vanuit, uh, uit 1984... From A Distance van 1990 en uh, To Deserve You uit 1996. En uh, het nummer dat we gaan draaien, wat we nu gaan doen, is... Uh, the wind beneath my wings. Dat was een nummer van ons uh, artiest van de dag. Beth de Middler, The Wind Beneath My Wings. En het is altijd zo moeilijk om bij uh, artiest van de dag... een paar hele goede nummers achter die goed in het gehoor liggen, uit te zoeken. Maar het was bij deze dame geen probleem. Want we nee. hebben nog zo'n mooi nummer van haar. Echt? Dus. Ja. De, dit is ook zo'n mooi nummer. Ze hebben alleen maar mooie nummers gezongen volgens mij. Dus we gaan uh, meteen door met nee. uh, het, het volgende de mooie. Rose. Okay. De Rose. Oké. Beth Middler hier, De Rose. Some say love. Uh, dit was nogmaals onze better middelen met The Rose. Twee heerlijke nummers van deze geweldige zangeres. Uh, we gaan natuurlijk ook, dat hadden we beloofd... Dat, uh, ...puntjes over het de, de pluspunt wat daar te doen is. Het is ook wel een beetje leuk in deze tijd... ...dat een beetje activiteiten gemeld worden aan onze uh, luisteraars. Mm -hmm. uh, ook, samen, ook Samen is de plek voor ontmoeting en gezelligheid in Zandvoort-Noord. Elke dinsdag en donderdagmiddag kunt u bij uh, Ook uh, Samen... ...van half twee tot vier uur deelnemen aan Klaverjassen. kost twee euro. En creatieve activiteiten 3,50 euro 50, inclusief koffie. Graag wel even van tevoren opgeven bij Jolande Meijer. Ook op zondag kunt u meedoen met ook samen... elke eerste en derde zondag van de maand van 11 tot 3... en dat is dan 9,50 euro... En speciaal voor Ookzamen rijdt de, bas, de, de belbus, uh, moeilijk woord is dat toch, de belbus, inderdaad, busbel, maar je belt de bus en de belbus komt. Ja, op ja. deze zondagen. Informatie en <coughs> reserveren tot vrijdag voor 12 uur op telefoon 571 7373. Dan hebben we ook nog de schilderclub, en die is elke dinsdagmiddag van half 2 tot 4 uur aanwezig bij Oogzamen. Samen schilderen, leren van elkaar, elkaar inspireren en samen exposeren vrijwilligster Anneke Koper is aanwezig om de groep advies en ideeën te geven en verder die werkt u lekker zelfstandig en met elkaar aan een schilderij. De kosten daarvan zijn 3,50 per keer, inclusief materialen, koffie, thee en wat lekkers en ook graag even van tevoren opgeven bij Urlanda Meijer. Dan hebben we nog de Crea Plus Club, dat is gewoon een paar gezellige creatieve uurtjes. Om donderdag van half twee tot vier samen lekker creatief aan de slag. Nu werkt ze heel Helemaal zelfstandig. Er is volop ruimte voor eigen inbreng. En docent Magre, uh, Margret Broertjes... verwelkomt komt u graag en staat klaar om creatief mee te denken. U betaalt per keer 3,50 euro inclusief materialen... ...koffie, thee en ook wat lekkers. Ook graag even opgeven bij Hollande Meijer. En de eerste keer meedoen is helemaal gratis. Nou, welke Hollander wil dat niet... Ja. Dan hebben we ook nog natuurlijk de blauwe tram, maar we gaan gewoon even door. Ja, je voel je fit senioren, dat doen we in een ontspannen sfeer... simpele ademhalingsoefeningen en rustige bewegingen. Hierdoor versterk je je spieren en maak je je lichaam los en flexibeler. Docente Ines Volkust heeft jarenlang ervaring... met verschillende sport- en ontspanningsvormen als reiki en yoga... Zij begeleidt u deze ochtend naar een soepeler lichaam en ontspannen geest. En na afloop kunt u gezellig napraten met koffie of thee. Deze les is voor senioren. U kunt meedoen als u zonder hulp weer aan de grond, van de grond op kan staan. Deelname op een stoel is natuurlijk ook altijd mogelijk. En dit is dan elke maandag en vrijdag van 10 tot 11. 2 euro per les, inclusief koffie, thee. En na afloop, en betaling graag met PIN. Aanmelden vooraf is niet nodig. U bent van harte welkom. En uh, de eerste proefles is gratis. En uh, neem dan hmm. wel even de coronarichtlijnen een beetje in acht. Ja, dat was alweer een heel verhaal, Dus Nou, ja, er is dus nog steeds wel veel te doen dan. Ja, zeker wel. Ja, we moeten natuurlijk bezig blijven in deze tijden... dat we zo uh, gebonden zijn aan regeltjes en dingetjes. Um, wat gaan we doen? Jij hebt zometeen nog het recept, begrijp ik? Ja, we gaan. Uh, ja, dat ga ik doen nu. Ik ga gewoon lekker, want anders dan redden we het niet. Zijn we niet op tijd klaar met? Uh, we hebben de... nog lekker dertien minuutjes tot de klok. Rustig ja, gaan, rustig gaan. Okay, want nou, dat ik... moet natuurlijk ook nog een beetje volgegaard worden. Ja, ja dit is. Uh, Oké. Okay. Het is wel even een dingetje. Um, maar goed, het is een uh, recept voor uh, vier personen. En uh, het is een uh, overspruitjes in notenkaas met room. Uh, je hebt nodig 600 gram spruitjes, 100 gram notenkaas, zeg maar type Rambol, 20 centiliter lichte room, olijfolie, nootmuskaat en peper en zout. En natuurlijk, de spruitjes mogen niet uh, ontbreken op onze feesttafel met de kerst. Maar dat wil niet zeggen dat we ze, niet, dat we ze altijd met spekjes willen eten. Deze feestelijke overschoten van spruitjes met notenroom is echt een aanrader. Je verwarmt even de oven voor op 190 graden. Je kookt de spruitjes net niet beetgaar. En verhit een scheutje olijfolie en bak de spruitjes 2 minuten op hoog vuur. Kruid met nootmuskaat, peper en zout. En schep de spruitjes in een overschaal. Meng de walnotenkaas met de room en kruid met peper en zout. Giet dit mengsel over de spruitjes en zet ze 20 minuten in de oven. En serveer ze. Eet smakelijk. Het ziet er weer geweldig uit. Ja, en wat heb je Je kunt het? Uh, het recept op, uh, terugvinden op uh, Smulweb. En dan staat het onder overspruitjes in notenkaasroom. Nou, eet smakelijk, zullen wij zo zeggen? Eet smakelijk voor straks. Oké. Okay. Dat was het recept.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 Met een klap op mijn schouder Hoe is het met jouw eerste grap, eerste glas Hier in dit licht zijn we nauwelijks oud Spellen, een ochtend in maart, die fluistert, de lente begint. En ik kan hier op dit uur geen takken. Die heeft uh, tranen gelachen. Ga jij nog het voorlezen begrijpen? Ja, ik heb uh, net een update binnengekregen over het, uh, de start van de vaccinatie. Uh, volgens de jongen, als alles meezit, start vaccinatie in de week van 4 januari. De logistieke operatie is er in ieder geval op gericht om in de week van 4 januari te beginnen met de vaccinatie. Het RIVM, GGD's, de huisartsen en de artsen in verpleeghuizen... en instellingen werken hierin samen... Het vaccin is nu binnen handbereik en daarmee staan we aan de vooravond van een nieuwe fase in deze crisis. Het is nu eerst belangrijk dat het EMA zorgvuldig zijn werk doet, al dus de minister. Het kabinet heeft al besloten dat de bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking die in een in instelling wonen als eerste aan de beurt komen. En het gaat om ruim 150.000 mensen. Maar of het uh, eerste vaccin dat beschikbaar komt... echt geschikt is voor deze doelgroepen... moet nog blijken. Uit de beoordeling van EMA stelt de jongen. Mocht dit niet het geval zijn... dan komen andere groepen in beeld. Nou, heel belangrijk en, toch? En ik kreeg ook nog een, een uh, update uit Duitsland... vanuit Trier. In het voetgangersgebied in het Duitse stad Trier... zijn twee mensen om het leven gekomen... nadat ze werden aangereden door een auto. Ook zouden er volgens lokale media veel gewonnen zijn. Oh, oh, oh. Of het, uh, of het, uh, het is nog onduidelijk of sprake was van een ongeval of opzet. On ja. Dus, ja, het is weer december. En, het uh, is uh, naar het einde. Onze idioten uh, slaan weer los allemaal. Ja. Ja. Het is allemaal niet zo leuk, toch? Nee, inderdaad niet. Dus doe maar gewoon lekker muziekje nog. Gaan we doen. van wel heel lang geleden, de Mr. Tambourine Man. En we gaan zo'n beetje toch weer door het eindlopen, uh, Circus. We hebben nog vier minuutjes. Ja. ja uh, nou, nog één nummertje kan. En dan, uh, Zullen we iets doen met kerst? Heb je, is dat een leuk idee? Ja, dat is een jezelf. leuk idee. We, we, we hebben wat plannetjes wel uh, gemaakt met elkaar. Uh, het lijkt ons leuk als de mensen gewoon lekker een uh, muzikale kerstgroet willen doen. Want ja, veel mensen kunnen niet bij elkaar komen deze kerstperiode. Door alle beperkingen. En ons lijkt het een leuk idee dat de mensen op welke manier ook... en dat moeten we dan even goed gaan communiceren... een berichtje of een appje sturen aan ons... en uh, waarin ze de kerstgroet doen aan, aan wie zij dat willen... en dat wij daar een leuk uh, kerstnummer mee gaan, doen, mee gaan draaien. En uh, ons idee lijkt er zo dat 22 december, dat is de dinsdag... dat wij onze uitzending hebben op de gewone gebruikelijke lunchroomtijd... dat we dan uh, alleen maar twee uurtjes uh, kerstmuziek gaan draaien... Maar uh, ja, laat de mensen gewoon eventjes aan ons weten of ze dat een leuk idee vinden. Zal ik, het, zal ik er een, een informatie over, over inzetten op Facebook? Op de zetten Facebook. Ja, ja, misschien dat je daar de mogelijkheid ziet dat de mensen er wat, wat kunnen doen ermee. Mogen kaartjes en... sturen, mogen mailtjes sturen, mogen het onder de. Ja, we willen alle mogelijkheden geven om gaan de mensen we doen. toch een beetje contact te laten maken met uh, een kerstkaartje, een muzikale kerstgoed is altijd wel leuk natuurlijk. Ja. Dus wat dat betreft. Hè. We gaan dus een beetje het eind, we gaan vast de de eindtune gaan we opzetten. Dan kom zo nog even terug. Yes I do, I've got to face the truth, you've done the best you could to please me, I enjoyed it quite a bit, but I really must admit, that it like a star a great one yes you are I'd be the last one to deny I could have known it long ago cause I've watched your pretty show Onder deze tonen en deze klanken nemen Loes en uh, omgetekende Janke afscheid op deze dinsdag 1 december. Dat was weer leuk om te doen. En uh, dan hopen we dat u hebt kunnen genieten van deze twee uurtjes uurtjeslunchroom. Wat ons betreft uh, tot de volgende week, dinsdag in ieder geval. Voor vandaag wensen we nog een zonnige dag toe als we naar buiten kijken. Lijkt het niet erg goed te worden, maar goed. Uh, in ieder geval een fijne dag en uh, tot ziens. Tot volgende week.